Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden ondernemers wachten nog op hun spullen van het schip Evergiven. Dat enorme vrachtschip kwam eind maart vast te zitten in het Suezkanaal. Intussen ligt het schip al zeven weken in een meer in de buurt. Aan boord staan nog altijd ruim 18.000 containers, met als eerste bestemming Rotterdam. Dat merken ze ook in deze motorwinkel. Ik had op dit moment wel een, een aantal kabazaki Z900 graag willen hebben. We moeten ongeveer wel een keer of 10 tot 20 nee zeggen tegen klanten. Het schip is nog steeds niet vrijgegeven door de Egyptische autoriteiten. Die eisen een schadevergoeding van 600 miljoen euro. Maar de verzekeraar van de rederij zou maar 100 willen betalen. De Amerikaanse president Biden heeft de familie van George Floyd ontvangen in het Witte Huis. Het is vandaag precies een jaar geleden dat Floyd door een politieman vermoord werd bij zijn arrestatie in Minneapolis. In die stad, en ook in Houston, waar Floyd begraven ligt, wordt zijn dood herdacht. Biden spreekt waarschijnlijk met de familie over de nieuwe politiewet die Floyds naam draagt. De Nederlandse baanwielrenners gaan niet naar de Europese kampioenschappen in Wit-Rusland. Dat doen ze vanwege de arrestatie van activist en journalist Roman Potracevic... Volgens de Wielerbond is dat geen politiek statement, maar hebben ze het besloten vanwege de veiligheid van de sporters. Er waren al langer twijfels over de veiligheid in wit rusland omdat er geen strikt beleid is voor coronatests. Het is de dag na Pinksteren, oftewel derde Pinksterdag. En normaal is het in Zeeland dan traditie om te gaan een ring steken. Met paard en wagen, een lange stok en dan een competitie wie het vaakst de ring weet te pakken. Maar nu het event vanwege corona niet doorgaat, moesten de inwoners van het dorp Oostkapelle creatief zijn. Je hebt toch een vrije dag genomen. En denkt, nou ja, dan maken we er maar wat van. En we gaan straks gewoon lopend nog wat ringen proberen te steken. Gewoon voor de fun en voor de gezelligheid. En we eten wat en uh, we drinken een biertje en een koffie. En uh, nou, zo komen we de dag wel door. Het is niet bekend wie het ringrennen gewonnen heeft. Het weer, er trekt nog een enkele bui over het land. Morgen af en toe de zon in het binnenland, kans op een bui langs de oostgrens, kans op onweer. Het is dan zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dat valt reuze mee met de files in Noord-Holland. Alleen echt vertraging op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen zuid scharwoude en Huegenwaard. 3 kilometer. Een vertraging is een minuutje of 10. En vijf minuten extra ben je kwijt op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen Amsterdam-Noord en Broek-in-Waterland. 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 No on its way, it's too late to say good night, so good morning, good morning, sunbeams will soon smile through, good morning, my darling, to you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 sensible way and still be friends Look out for yourself Should be the to be, if you can forget, don't worry about me. Billy Holiday but Don't Worry About Me.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 Keep in your power Every minute seems like an hour Since my gal is gone Shadows fall on the wall That's the time I meet the kids Most of all Even though I sigh How can I go on? Take me evening Let me sleep The great dawn is breaking I don't care if I don't awake up. Our gal is gone. I'm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 First, I've grown accustomed to your face, Annie Ross. <laughs> I to his voice, accustomed to his face. I've grown accustomed to his face. Heet, I've grown accustomed to your face. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Cult Chader. Wanneer ik het over Cult Chader heb... Uh, zijn er natuurlijk veel mensen die denken aan Latin jazz. De vibrafonist was een, zelf geen... Um, ja, komt zelf niet uit Latijns-Amerika. Maar net zoals Dizzy Gillespie heeft hij laten zien... dat hij uh, een uh, ja, fantastische vertolker is van de...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 Music